Poedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. In Limburg, in de gemeente Stijn, zijn twee terrorismeverdachten opgepakt. Het gaat om twee Syrische broers van 20 en 22 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Maar wat precies is nog niet bekend. De AIVD had informatie over die broers doorgespeeld naar de politie... die ze daarna dus oppakte. Het huis van de broers is ook doorzocht... maar er zijn geen wapens of explosieven gevonden. Artsen van drie brandwondencentra in Nederland hebben nu al hun handen vol aan vuurwerkslachtoffers. In een maand tijd moesten zij al 29 zwaar gewonden helpen, meldt RTL Nieuws. En opvallend is dat 26 slachtoffers kinderen zijn. Volgens de artsen komen de gewonden ook veel vroeger binnen dan normaal. Vorig jaar begon het in december en nu al in oktober. Vrouwenvoetbal hoort vanaf volgend seizoen bij het betaald voetbal. Is een besluit van de KNVB en dan denk je misschien kregen ze dan nog niet betaald. Jawel, maar nog niet genoeg. Komt doordat het nu nog onder de amateursport valt. Veel vrouwen moeten er nu nog ook vaak naast werken. Of krijgen alleen een onkostenvergoeding voor wedstrijden. Het is nu tijd voor de volgende professionele stap, zegt de KNVB. UEFA stelt eisen aan de licenties van clubs die Europees willen voetballen. Vanaf het niet het komst toen het seizoen daarna. En als je dat niet doet, dan kun je gewoon niet meer mee voetballen. Ja, veel voetbalclubs moeten nu snel zorgen dat ze lid worden van een betaald voetbalorganisatie om te kunnen blijven spelen. En zometeen staan ze in een uitverkochte Ziggo Dome, de Koreaanse meidenband Blackpink. Ook al is K-pop hier in het Westen misschien niet zo populair als in Korea, toch is het concert helemaal uitverkocht en dat is best bijzonder, zegt deze K-pop expert. K-pop is heel erg populair in natuurlijk Azië, uh, ook uh, in het Midden-Oosten en eigenlijk in Zuid-Amerika heel erg. Maar het Westen is altijd een lastige markt om door te breken, omdat er natuurlijk heel veel concurrentie is. En Europa komt altijd een beetje als laatste als het op K-pop aankomt. Dus dat zij nu al twee keer Zikodoom hebben geboekt is eigenlijk heel bijzonder voor een K-pop band. Blackpink is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 you mm -hmm. ...van de mensen die ik uh, nog uh, graag hier in deze studio zou willen hebben. En niet alleen ik, maar ook Marcus misschien wel. Want hij heeft uh, ook deel uitgemaakt uh, van het uh, circuit van de Rob Agdao Awards. Deze Kirijn Verhoogd zoals zien in het echtheid. Maar onder naam Precursor heeft hij de nodige dingen al laten horen. Ook zelfs het afgelopen jaar heeft hij uh, zelfs nog materiaal uitgebracht. Maar dit dateert al wel van een tijdje terug... Um, uit diezelfde periode misschien wel een beetje... ook uh, met de band die vanavond hier uh, een optreden gaat doen. Want ook Lowe Eriks is uh, al lange tijd uh, bezig. En hebben ook een verleden bij de Rob Agda Award. Sterker nog, ze zaten zelfs in de Night Edition van het afgelopen jaar. Uh, daar zaten ze ook in. Dus uh, wat dat er gaat, hij uh, hier ook nog een aantal dingen... die verweven zijn met die Rob Agda Award, Die komend jaar ook weer zijn beslag gaat uh, krijgen. En... Als ik het zo'n beetje begrepen heb... dan wordt alles in één tijd... van vier weken er doorheen gejast. Met alleen de uitzondering van de finale... want die zat dan ergens in maart dan gepland. Dus het wordt spitsuur voor Marcus en voor mijn persoon. Dus wat dat gaat... zijn we nog wel een beetje onder de pannen bij het padronaad. Precursor dus met Desire. We gaan verder met een nummer... waar we afgelopen maandag... nog een gesprek mee gevoerd hebben... met Nicole Kaandorp in dit geval... Want zij is van kopje onder. En dat was een single die afgelopen vrijdag is uitgebracht. Terug naar de gymzaal. Terug naar de gymzaal, daar begon het allemaal. In de ringen, touwtjes springen, koepertest, groot succes. trap op de mat, lekker hard, apenkooi. Jij bent af en de juf is zo mooi.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 Another plan En die jongens heet een glaswolf en dat zijn geen onbekenden, want we hebben wel eens eerder van deze band wel wat laten horen. Bovendien waren er ooit twee leden die de moeite namen om hier een heel gesprek over hun werk te voeren. Helemaal vanuit Zwolle, want daar komen ze vandaan. En daarvoor heten ze de Aspen Gems. Ja, en nu hebben ze het zelf op hun eigen website te lopen verkondigen en dan kan, kan je het ook wel wereldkundig blijven maken. Want ja, het staat immers gewoon op hun eigen website. Uh, Wolf heeft uh, weer uh, nieuw materiaal en dat uh, mogen we ook best wel weer een beetje laten horen. Bovendien uh, heb ik uh, de jongens al een beetje benaderd van... Nou, we willen er best wel een stukje over uh, maken bij ons op uh, de website. www.altfm.nl, want dat is onze eigen website. We hebben dus ook uh, gewoon de mogelijkheden om het een en ander te vertellen over de muziek uh, uit... Den landen, uh, Het hoeft niet uh, per se uit Noord-Holland uh, te zijn... maar het kan ook gewoon uit Overijssel, uit Friesland of uit Limburg komen. Want dat is uh, toch ook uh, wel een plek waar mm, behoorlijk wat materiaal vandaan komt. Nou weet ik dat hij weer zit te, uh, te luistervinken, die Walter Sands. Maar het is dit keer geen Veline, maar wel Punt Judith. En dit is een van haar laatste nummers op uh, de EP die dit jaar is uitgebracht. Bulldozers.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 Nu de stilte te doorbreken, nu alle opties zijn bekeken Nu je angsten te bedwingen, nu je die berg echt ging beklimmen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 opnieuw, schaaf vonden op je knie ga vallen beuken, een blauwe plek en laat iedereen het zien schreeuw, smijt, verlies opnieuw schaaf op je knie ga vallen beuken, een blauwe plek en laat iedereen het zien Weer iets uitgekomen. Vorige week wel te verstaan. Jezaja nummer 3840. de Lord will Heel me. Van de Project of geloof Ik zei het al. En in deze dagen is het toch al een beetje. In aanloop van kerst kunnen we dat positieve geluid wel een beetje gebruiken. En daar doet hij alles aan. Deze nachtstok. Die daar achter mee bezig is. Om... Het materiaal wat in de Bijbel staat om te zetten naar muziek. Dus uh, zo af en toe laten we dan weer eens even wat horen. En in dit geval doen we dat dan maar eens uh, weer. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Punt Judith met Bulldozers. Um, ook weer terug naar vorige week. Want voor de Better of Me van Jentel, die had ik uh, vorige week uh, laten horen. En toen zei ze van de week, ja maar ik heb nog een, uh, een verse single uitgebracht. En die is inderdaad van deze maand. En dat is dit nummer. None other. En dat is ook uh, de opmaat naar nieuw materiaal wat ze nog binnenkort in 2023 gaat uitbrengen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 Tell you I've seen de achtergrond uh, bezig zijn. Low Edicts uh, gaat uh, zo dadelijk... Uh, ook het een en ander uh, laten horen. We hebben eerst even het, uh, het beeld... een beetje moeten doen. Uh, maar inmiddels uh, gaan ze ook uh, nu... even de stembanden een beetje los... Uh, zingen. Maaike van der Weijden... Lamers en... Dylan Zondevan. Um, HP, Vince en... DJ Lambda, want uh, die zijn ook... een beetje zielsverwant aan... deze club. Uh, mensen die daar nu... aan de andere kant uh, staan... Uh, broken hoorde je in 2022 uitgebracht ook. Net als Jentel. Begin deze maand met None Other. Toe aan twee uh, kerstnummers. Die gaan we nu even laten horen. En dat is Sophie Jenna met uh, Fairy Lights. En daarachter Rose Spearman samen met uh, Blair Jollans en By Your Side. Mm.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 fairy light shimmering bright But it's really hard to keep myself together With these glittering smiles I feel lonely tonight It's Christmas time Isn't it fun? Another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 nummers, achter elkaar twee kerstnummers, um, dat waren dus Sophie Jenna met uh, Fair Lights en Rose Spearman met uh, Blair Jones en BioSite. En net had ik even, weer eens eventjes, uh, zat ik met de, met de app met een andere radiocollega uit Volendam, Roy de Smet, want ik had op een gegeven moment gezegd tegen hem, Joh, je moet eens uh, die Chambel Bell uh, afluisteren, krijg je een bericht van, ja dat is inderdaad hartstikke mooi. Die gaan we dan ook nu maar even maar wel laten horen. Hier is Get Lost, Sean Bell. Tijdens volgende week hier deze pin met Not Yet. Uh, die hoor je hier net. En op de achtergrond hoor je nog steeds low-addicts. Die zijn bezig. En ik heb net al eventjes een stuk op de koptelefoon zitten horen. Maar dat is al het nummer waar ik om zes uur mee begonnen ben. Namelijk Evolver. Uh, die ga je straks ook nog hier live horen. Dus uh, ze gaan hem straks spelen. Maar zover is het nog niet. We gaan ook nog even uh, rustig materiaal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 not the same. I'm not impressed by any change. Why would I lie? Why would I lie?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 Trying to get my story straight I am, I am, I am I am, I am, I am A disappearing human Even Francis Alban Black, met uh, het uh, nummer uh, Strawberry Jam. Is een beetje de inleiding tot de, de zware zang uh, van deze Francis Alban Black. Want uh, ja, hij is gevonden, zegt men. Uh, in een van de, de uitlopers van, uh, van een Franse Rivier. Daar is het uh, allemaal gebeurd. En uh, het is min of meer het uh, verhaal van een man die vrijwillig zichzelf heeft uh, laten verdwijnen. Hij is op een gegeven moment uh, gewoon verdwenen en uh, onder de radar verder gaan leven... In, uh, ergens in 2018. En uh, hij heeft een muzikale nalatenschap. La Het is een proeet, filosoof en muzikant. En uh, die muzikale nalatenschap... Uh, die heeft hij achtergelaten. En daar is uh, bijvoorbeeld uh, Frank Bond... mee aan uh, de slag uh, gegaan... om al die muziekstukken... op een gegeven moment uit te werken tot, uh, tot iets. En dat is uitgemond... in een album wat afgelopen jaar... ...het levenslicht heeft gezien... ...en dat was Passages... Uh, daar, heeft die, uh, ...daar hebben ze dus een aantal nummers op uh, laten horen... ...waar bijvoorbeeld een harmonium, een ontstemd harmonium... ...want een van de lijfspreuken van Frans de Blaken... ...die achter Francis op een schuil gaat... ...zei op een gegeven moment... ...als het kapot is, mag het ook kapot klinken... ...en dat had te maken met bijvoorbeeld... ...het uh, nummer More is not the answer... Nu uh, is er uh, sprake van een EP. en dat, uh, Die EP die heet Spels. En als het goed is, moet hij in 2023 uh, een uitweg gaan krijgen. En als het goed is, um, zullen wij gaan proberen om Frank Bond hier ook in de studio te krijgen. Om een deel van dat uh, materiaal uh, te laten horen. Dus dat uh, is uh, het komende jaar. Kan, kan je alvast een beetje op uh, gaan uh, lopen schrijven. Als we het toch een beetje over Volendam hebben. Want ik heb het een beetje vakkundig... Volop kletsen, want dan heb ik precies vier minuten voor de laatste voor negen uur. En dat is een stevig bandje. Ze heet uh, Lorem Ipsum. Staat ook al uh, nagelvast uh, in dit lijstje. En Lessons in Living ga je horen tot aan het nieuws van negen uur. En daarna gaan we kijken of we iets van een uh, stuk muziek met licht erbij van Lower kunnen ontloggen. Zal je altijd zien, heb ik het zo uitgetimed, niet dus. Ik heb het gewoon uh, weer helemaal weer verkeerd uitgetimed. Ja, en dan heb ik altijd een redder in nood. Want ja, ja, er is altijd wel een slot op de deur om het uh, een beetje goed te maken. Want die Max van Hemmerden heeft ooit nog eens vijf seconden pop gemaakt... IFM wenst u allemaal fijne dagen en een foto.